Dit is de zondag. Kiva alush. Het is hier uh, prachtig. De zon schijnt al. Prachtige wolkenpartijen. Ik ben uh, bij de Oostvaardersplassen. Ik zie in de verte een uh, kleine kudde hekrunderen lopen. En in het water een klein eilandje met uh, broedende kluten. Die uh, een beetje last hebben van de meeuwen die azen... Op de eieren. En terwijl ik geniet van de natuur, sta ik naast een man, mijn gast van vanmorgen. En voor hem is er geen groter contrast tussen de plek waar we nu staan... en de plek waar hij werkt. Ruben van Zwieten. Normaal gesproken werk je tussen de betonnen gebouwen... en de hoge bedrijfstorens met, uh, met zakenlieden. Dan moet het voor jou een verademing zijn... om hier in deze leegte van de Oostvaardersplassen te staan, of niet? Ja, dat is het zeker. Ja, het is, ik, ik, ik zoek genoeg in de week mijn rust. En tussen al die hectiek van treinen en bussen en auto's... en uh, 55.000 mensen op een paar vierkante meter op de Zuidas... is dit een mooi moment. Ja. Uh, je bent dit uur onze gast omdat je een jonge ondernemende... eigen tijdse dominee bent die een zingevingscentrum wil bouwen... in het Amsterdamse zakendistrict de Zuidas. Kan je niet beter die zakelui uh, meenemen, de natuur in, hier naartoe als je zingeving uh, als onderwerp van gesprek wil hebben? Ja, dat is volgens mij wat heel veel van die zaken mensen al doen. Die gaan dan samen de hei op. En of je nou op de hei gaat zitten... of dat je met zo'n mooie Oostvaardse plas uh, verkeert. Ik denk dat het heel spannend is om zeg maar, in het leven van die mensen zelf te blijven. En Ik zeg altijd, ik wil zitten in het hart van het bezette gebied zelf. Kijk, maar je, heb, heb je als dominee... Ik heb veel, veel uh, dominees gesproken. En veel van hen zien in de schepping... Hè, die in de natuur zich echt uh, uh, bijna aan je opdringt, de schoonheid ervan. Uh, die, die zien God ook in, in het riet, in het water... in die prachtige wolkenpartij, in die dieren. Um, jij hebt gezegd, uh, God zit niet in een graspriet. Nee, ik heb daar allemaal geen last van. Ik uh, zie God niet in de natuur, sterk nog. Ik vind dat best wel gevaarlijk. Want we hadden nu ook kunnen staan bij een of ander rampgebied... waar uh, jij had verteld hoe die aardbeving had verzorgd voor uh, verschuivende aardplaten. Um, dus daar moet je enorm mee oppassen. En bovendien als uitlegger van het woord, als ik in de Bijbel lees... dan lees ik vooral... Iemand die hoort, die ziet, die kent. En ik personificeer God meer dan dat hij in alles is. Eh, als op de dauw, op het gras of een roodborstje op je balkon. Daar heb, ik, daar heb ik dus niet zoveel mee. Voor jou zit het in de ontmoeting met die ander? In die ontmoeting, maar ook een... een, een um... Uh, zoals jij mij nu probeert te kennen, zo heb ik altijd het idee dat iemand anders reeds mij kende. Dus in de ontmoeting, maar volgens mij is God echt een persoon zelf en wordt dat ook duidelijk in Jezus. Dus terwijl ik hier lyrisch sta te doen over kluten en over hekrunderen, denk jij, zullen we naar binnen gaan? Denk ik, mooi zondagmorgen, even rust op de rustdag. Goed, laten we naar binnen gaan. Now time to wake up And here we can stand together Against the race, against the faith Against the praise of your money Starring now compassion shooting it's time to Travis Cold was dat, en hij zong Life in a Day. Hij roept op om bij de dag te leven vanuit het geloof... dat je beter elkaars hand kunt vasthouden dan met elkaar kunt vechten. Nou, het is uh, goed advies. Op deze uh, vroege en uh, stille zondagmorgen luistert u naar Dit is de Zondag... live vanuit het natuurbelevingscentrum De Oostvaarders... aan de rand van de Oostvaardersplassen. De lente trekt hier gelukkig ook haar sporen... met mooie, frisse, groene uitzichten... Mijn gast van vanmorgen is Ruben van Zwieten. Bijna 30 jaar jong en als predikant-directeur verbonden aan zingeving Zuidas. Nogmaals, goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. Wat is dat, zingeving Zuidas? Zingeving Zuidas is op de eerste plaats een uh, mooie vondst geweest... een aantal jaar geleden. Een alliteratie om vooral mensen niet direct te laten afschrikken dat ze met de kerk te maken krijgen want dan vind je nou eenmaal niet zoveel um, veel animo... want daar is vooral veel weerstand tegen en allergieën snel opgewekt. Uh, dus dat zingeving Zuidas is een platform voor mensen in het bedrijvige bestaan. Dus je biedt ze verdieping en reflectie, uh, vrijwilligerswerk, uh, cultuur... Uh, voordrachten met Pasen en Kerst, uh, Bijbelklassen... En uh, dat doe je dus inderdaad vooral... Uh, het hele project Zingeving Zuidas is op Bijbelse lees geschroeid. Oké. Okay. En dat, dat gebeurt allemaal vanuit een gebouw in de Zuidas? Of op de Zuidas? Dat uh, uh, gebeurde de afgelopen vijf jaar vooral vanuit de Thomaskerk. De Zuidas heeft zich als gebied ook verder ontwikkeld. De eerste HEMA is er geopend. Er is een supermarkt, de kinderopvang, steeds meer woningen. Dus ondanks de crisis zet zich dat toch gewoon door. Veel bedrijven hebben hun hoofdkantoor. Ik, ik noem me even Axonobel, die vroeger in Arnhem zat. Is ook naar de Zuidas getrokken, alweer ook enige tijd geleden. Dus daar, die plek zelf... Vraagt uh, ook om een, om een gebied voor uh, sociaal, religieus, cultureel, en maatschappelijk. Zo staat het in het bestemmingsplan. En uh, Zingeving Zuiders gaat dus nu ook zijn eigen clubhuis krijgen, de Nieuwe Poort. Oké. Okay. Dat, dat, het, het klinkt allemaal als um, een kerk. Een waaier aan activiteiten die, die, die klinken als uh, activiteiten van een kerk. Toch wil jij dat geen kerk noemen? Nee. Uh... Waarom niet? Omdat, uh, dat begrijp ik wel, ik spreek even alleen voor Amsterdam, dat weet ik. Uh, uh, daar zijn nog 5800 mensen, betalend lid van de protestantse kerk in Nederland. Dus om je een beeld te geven, dat is 0,6% van de inwoners van Amsterdam. Partij van de Dieren heeft meer stemmers in Amsterdam. Okay. En uh, al deze mensen heel... Heel realistisch. Die hebben zoiets van. De kerk is er vooral mee bezig om mij gelovig te maken. Wat dat dan ook precies is. Maar het gaat om zieltjes winnen. Het is het bekende verhaal. Uh, en dat is natuurlijk best raar. Dat aan de ene kant de kerk terugloopt. En aan de andere kant hebben we een absolute schreeuw om verbinding, om verdieping... om maatschappelijk verantwoord om nemen, om vertrouwen. Om zingeving. Om zingeving. En, en, en, nou ja, en, en als je daar begint, oftewel je begint niet zozeer bij het geloof... wat dat ook mogen zijn, maar dat je begint bij het levensverhaal van die mensen... dan, dan je zet, dus met uit, zet je met uit, als dichter bij de mens in... dan dat je inzet bij een massieve traditie. En, en wel met als doel om te eindigen bij geloof... Of, of die mogelijkheid in elk geval open te houden? Nou ja, op het moment uh, dat er mensen zijn die zich overwerkt voelen... als er mensen zijn die uh, op een bepaalde decision-maker-positie zitten... ze nemen besluiten die er echt toe doen. En uh, het bijbelverhaal zorgt ervoor dat ze in ieder geval... Zo nu en dan opnieuw gaan denken of anders gaan denken... Uh, dan, uh, dan denk ik dat het uh, geloof geschiet, zeg maar, zou ik zeggen. Ja. Um, je bent uh, zelf uh, ondernemer, headhunter... Uh, oud-voorzitter van studentenvereniging Minerva geweest. Is dat een reden dat je aansluiting vindt... bij juist deze groep in onze samenleving, die zakenlieden? Um, ja, absoluut. Dus, dus, ik ben op dit moment uh, geen ondernemer meer. Nu ik natuurlijk zo'n huis ga oprichten. Uh, van behoorlijk veel vierkante meters. met de horeca. En dat, is een, dat is een onderneming op zichzelf. Ik heb een studentenbedrijf gehad. wat dus uh, uh, studenten, bemiddelden. Uh, vanaf het moment dat ze van de universiteit komen naar het bedrijfsleven. En daarmee dus al die behoeftes en vragen. Wie ben ik? Wat wil ik worden? Uh, en daarmee ook zelf wat die bedrijven aanboden heb leren kennen. Toen in die studententijd. En daardoor kan ik denk ik inderdaad goed uh, met het innerlijk leven van deze mensen bekleden. Ja. Uh, je vertelde net uh, dat je uh, op die Zuidas uh, bezig bent met, een, uh, met uh, de nieuwe poort. Um, is, het, is de Nieuwe Poort eigenlijk alleen maar het gebouw... waar Zingeving Zuidas in gaat zitten? Of is je ambitie daar anders? Ja, het is... Uh... Ik ben, ik ben uit 1983. Ik heb, uh, denk dat ik een van de eerste dominees misschien ook wel ben in Nederland... waarvan uh, de ouders niet extreem begaan waren met, uh, met de kerk. Dus ik, een woord als een ouderling of zo... dat moest ik nog wel echt gaandeweg de studie ontdekken... wat dat dan precies is. Uh, ik ben wel enorm verknocht geraakt aan uh, de klassieke gemeente. Dus zo dadelijk ook om half elf zal ik weer uh, voorgaan. Een uh, gaspredikant in Bussum. Maar uh, ik, doel, ik neem dat waar uh, dat er heel veel kerken sluiten. Ik neem waar dat uh, het klassieke idee van een, een kerk midden in het dorp... waar wat altijd open staat, dat dat voorbij gaat. Uh, en ik heb ergens gezien in zo'n verstedelijkte samenleving... waarin heel veel mensen in Amsterdam wonen... zou ik niet een soort conceptcenter, een soort voorbeeld kunnen geven... met de nieuwe poort als de plek waar misschien straks leegstaande kerken... zich kunnen vullen met rechtstreeks verdieping, inspiratie, reflectie, uh, bijzondere ontmoetingen... vanuit uh, de traditie van de Bijbel. En uh, uh, ik wil dat daar gewoon gaan proberen. Ja. Um, nou, gebruik jij, uh, zeg maar, andere uh, terminologie. Um, uh, je hebt het over um, een fitnesscentrum voor de geest. Um, je bent eigenlijk de kerk anders aan het vermarkten... Uh, ja, dat ongetwijfeld. Uh, als ik zo kijk naar hoe we nu die programmering hebben... die is veel uitgebreider dan Zingeving Zuidas. Dus Zingeving Zuidas blijft er voor de werkende mens. dus Degene die in een, in een drukke baan zit op een hoog niveau... die voelt zich aangesproken. Maar de bedoeling is, ook omdat de Zuidas is gewoon een plek... sterker nog, dat is een buitengewoon goed te bereiken plek... met uh, treinen en auto's en uh, dat dat als echt uh, voor iedereen uh, toegankelijk wordt. Um, die nieuwe poort, zo'n gebouw, zo'n zo concept neerzetten... Dat, um, dat is iets dat heel veel geld kost. Dat gaat om miljoenen, denk ik. Hoeveel precies? Um, er is een langetermijnplan en er is een uh, korte termijnplan... Uh, het het langetermijnplan betekent echt dat we zelf een, een, een, een toren zouden bouwen. Uh, dan heb je het echt over, uh, ja, dan ga je richting de zes miljoen. Uh, korte termijnplan is dat we dus een, uh, een, een, een bestaande plek overnemen. Uh, daar zijn we nu nog in de finale fase van, dus er wordt een huurlocatie gesloten. Om je voorstellen dat de Vrije Universiteit, die daar natuurlijk op een steenworp afstand vandaan zit, die had daar ook een periode met een aantal bedrijven, een plek voor colleges, ontmoeting met studenten, en dat ik die plek zou kunnen overnemen. En dan gaat het over een begroting van een half miljoen of zo. Ja. Dus eerst eh, een half miljoen en dan toewerken naar dat zes miljoen plan waarbij je een toren tussen de torens wordt. Ja, ja. Um. dat is fanatiek. Ja. ja, en um, um, jij bent zelf degene die dat geld dan bij elkaar sprokkelt? Um, ja, uh, zo is dat wel gegaan. Want nog even terugkomen op jouw eerdere vraag... van ben jij die kerk aan het vermarkten, uh, anders aan het vermarkten? Ja, uh, maar dat zit me nu heel duidelijk te bedenken ook wel, dat... Uh, ik ben waarschijnlijk voor een aantal mensen, zo krijg ik dat vaak terug als ik gastpredikant ben, ook anders bezig met de Bijbel. En eigenlijk heel bazaal. Dus het compliment wat ik laatste keer iemand kreeg, die dacht van hé, hey, die zo'n veertiger die had weer wat vriendinnen meegenomen. En toen waren ze en toen zeiden ze onderling tegen elkaar: Hè? Hij is helemaal niet modern, maar wel leuk. <laughs> en dat niet modern zijn wil dus ergens zeggen dat volgens mij ik buitengewoon voor een dominee. Eh, enorm teruggrijpen op de Bijbel. En enorm eh, mensen aan de hand nemen om al die verhalen te laten zien. En er is gewoon een grote mecenas in Nederland... die een multinational heeft opgericht. En die, eh, die heeft dat gezien, denk ik. Dus hij kwam op een dag naar me toe en hij zei tegen mij... nadat ik een lezing had gehouden... ik was zelfs dagvoorzitter ergens geweest... en hij kwam eh, naar me toe en hij zei... U bent aan het bouwen en bewaren. Dus ik zei... oh. Maar volgens mij bedoelt u misschien bewerken en bewaren want als ik letterlijk lees mensen heeft de door akker te bewerken en bewaren. Nou ja, daar hebben we het dan wel een keer bij mij thuis over. En die man zei... En daarin deelden wij van hoe zal het verder gaan... met de protestantse kerk in Nederland. En is het nou nog een serieuze vraag als je mensen stelt... ben je protestant of ben je katholiek? Dat is natuurlijk ook geen vraag meer vandaag de dag. Is Doe je daar nog iets mee? Haal je daar je inspiratie uh, uit? Of helemaal niet? En, uh, en dan krijg je alles wat daarbuiten is. En ik, ik heb er echt vertrouwen in... dat we uh, op een andere manier in het leven staan op een andere manier elkaar uh, willen ontmoeten... vanuit alles wat meegekomen is. Hoe dun ik misschien ook zelf daarin ben grootgebracht... dat dat vooral te maken heeft met die Bijbel... en, en die hele traditie van de kerk. Ja. Nou, hiermee wil je uh, uh, zeg maar bestrijden dat je, een, uh, dat je al te modern zou zijn... en uh, dat, je, uh, dat we je niet van nieuw lichterij betichten... Um, uh, omdat om de buitenkant misschien uh, uh, heel erg modern oogt... Ja, van wat exact. je doet. En, ja, uh, mooi tegelijkertijd ben je, als we het hebben over het bouwen van een toren... en als het gaat over zes miljoen bij elkaar halen... weet je, dat, dat is gewoon werk van zakenlieden die dat, die dat doen. investeerders ja. zoeken en, ja. en, en, en, en, en dat soort dingen. Um, je, je bent een dominee die heel veel met geld bezig is. Ik kan me voorstellen, in diezelfde Bijbel... Hè, die noemt geld ergens ook uh, wortel van alle kwaad. Um, het, dat heb je zelf neem ik aan ook bedacht. Ja. Nou ja, dat geld wordt ook tegelijk natuurlijk uh, genoemd als talenten onder de grond. Uh, wat doe je met dat, uh, met dat geld? Dat geld is natuurlijk een middel. Uh, en ik probeer een aantal mensen erop aan te spreken. Is Wil je dus nu ook echt... Dat is vijf jaar lang heeft gebleken dat er telkens weer soms vijf, zeshonderd mensen tegelijk... die nog nooit in de kerk zijn gekomen, echt zeggen... Hey, maar hier hoor ik iets nieuws. Om die mensen... Uh, ook echt iets op niveau en van kwaliteit... en, en, en niet langer een soort spelde prikjes tussen die enorme massieve torens te zijn... Uh, om daar dan ook iets neer te zetten wat ook echt, uh, wat ook echt raakt. En ja, doe, uh, ik begin die wereld een beetje te kennen... Uh, je kan met geld ook heel veel bijzondere dingen doen. Ik bedoel, op het moment dat je duizend vierkante meter hebt... Uh, wat je alleen al beschikbaar stelt aan kunstcollecties van bedrijven... dus ook onze, onze eigen Nederlandse bank heeft een kunstcollectie... Veel al staan die kunstcollecties op dit moment in kelders... Dus op het moment dat je die dus alleen op 1000 meter vier, en zij maken zich daarna, nadat jij die ruimte mogelijk hebt gemaakt, zij voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van zo'n museale afdeling. En dat wordt dus voor het publiek opengesteld. En ik kan daar dan weer op aanhaken met existentiegesprekken. Dus wat neem je nu waar? Wij zitten hier nu in de natuur. Dus wat voel je daarbij? Wat kun je daarbij? Uh, kunst is ook een middel. Uh, een middel zelfs dat mij meer aanspreekt. Uh, dan van even... natuur. <laughs> natuur is voorbij de rust. Maar uh, kunst, dat, dat, dat geeft mij nieuwe inzichten. Um... We vragen gasten uh, vaak om een, een foto mee te nemen... van iemand die hen inspireert. Hè? Jij, jij zit hier omdat jij ons inspireert, maar wie inspireert jou nou? Uh, je hebt een foto meegenomen van wie? Ik heb uh, hier op mijn uh, telefoon eigenlijk gewoon een screensaver van mijn, uh, van mijn smartphone. Beschrijf eens uh, wat we op die foto zien. Ja, uh, wat we op die foto zien is... Uh, uh, ben ik eigenlijk met mijn vrouw... Uh, Kijken, ik heb, de lens ik heb, uh, in. Ik heb allerlei, allerlei mensen wel eens genoemd. En ik dacht zelf nu, toen de redacteur dat van tevoren aan mij vroeg... dan dacht ik, ja, ik, ik ben nu nog geen jaar getrouwd, vorig jaar zomer getrouwd. Uh, ik besef mij eigenlijk dat uh, zo'n vrouw... die uh, zelf heel fanatiek in het uh, bedrijfsleven werkt... Uh, zo met mij meedenkt, uh, iedere zondag uh, met mij op opgetogen is om, om, om, om naar waar dan ook weer ergens uh, te kerken ze, te gaan. Ze hier ook, zit hier verderop ja. uh, uit te kijken over, uh, over de prachtige ja, de wekker Ook om, nu is ze er weer. Ja, ook nu is ze er weer. De wekker om zes uur. Dus dat was uh, wil je het echt wel, uh, ga je mee. Je kan ook straks later komen als ik voorga uh, in de dienst. Maar ze is daar nu ook bij. En, en, en ik denk dat het mooie is dat iemand dus echt werkelijk begrijpt... wat je motivatie is om, om zo'n hoog spel te spelen, zoals je ook terecht zegt en tegelijkertijd um, gewoon meedenkt hoe de inhoud bewaakt blijft... en tegelijk dat zakelijke altijd ten dienste is van wat je daar wil gaan doen. Uh, dus um, ik, ik, bedoel, ik denk ook niet langer te gaan werken met een kerkenraad. Ik, ik denk ook niet langer... Maar ik heb een heel college der tollenaren ingezet. Dus een advocaat mm -hmm. van daar en een notaris. Dat je zegt, nou, er is dus nu geld van Familie foundations. Uh, van een aantal fondsen is beschikbaar gesteld om hier te gaan uh, beginnen. Hoe, hoe organiseren we dat? En dan nou krijg je horeca met verstandelijk beperkt in de bediening. Kinderen van het ROC die beroepsbegeleidend gaan leren in de keuken. Dus ja, en horeca-exploitant, ja, dat is nogal wat om dat erbij te doen. Dus om dat allemaal gewoon kwalitatief in, in, in schema te zetten... En, uh... Nou ja, die bedrijvigheid daar is zij heel vaardig in. En dus zowel op de inhoud als op de, op de, op de harde kant is zij een goede. En welke eigenschappen heeft zij die, uh, die jij bijvoorbeeld mist als je zo bezig bent met die, met die nieuwe poort? Nou, ik heb altijd vergezicht. dus. Uh, Visionair. Behalve... Ja, nou ja, ik wil vergezicht in de zin van. Uh, zo moet het ongeveer worden. En dan uh, moet je zo'n architect. En die, en, die, en die vertrouwt het dan vervolgens toe aan het papier. En dan denk ik, ja, uh, nou, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Maar hoe dat dan vervolgens in stappen uh, naartoe te komen, uh, om tot kleine stapjes te maken, dat, dat kan zij heel goed. En op het moment dat ik dus uh, het grotere verhaal vertel, dan, uh, dan vraagt zij uh, tot irritant toe. Van, vraagt zij dan heel gemaakt? nadrukkelijk door, ja. Uh, ja, ja. Vraag op vraag. Ja. Ja. En uh, is een, um, een keurige domineesvrouw op de achtergrond, of... Nee, nee, nee, niet. Dat is een mooi verhaal op zich. Is het seminarium waar dominees worden opgeleid. En toen was er de partnerdag. En uh, al die, uh, alle, alle vrouwen van, die, die kwamen daar, of ook mannen van natuurlijk... Maar uh, ik moest wel, denk ik, ontdekken dat ik eigenlijk de enige was die nog niet getrouwd was. En zij kwam er al aanrijden in haar, in haar leaseauto. <laughs> uh, en je hebt zo'n dag dat dan ook de partners samen gaan. Hoe is het eigenlijk om de partner te zijn van hè? het leven in het glazen huis van de pastorie? Uh, misschien voorzitter worden van de vrouwenvereniging. Uh, dus uh, zij zei wel van uh, ja, als jij beroepen wordt in Sint-Nicolaas ga of zo, dat weet ik niet. Als je iets in Amsterdam kan vinden, dat zou toch wel top zijn. <laughs> okay. En heeft zij dan ik bedoel, heeft ze in die zin ook invloed gehad op jouw keuze om daadwerkelijk ook in Amsterdam te gaan en, um, en te kiezen voor die, die relatie die je legt naar, naar, de, naar die zakenwereld toe? Uh, ja, maar eigenlijk, uh, zo ervaar ik dat wel, was het wel mijn roeping. Ik, ik, geïnspireerd uh, door wat ik zag in New York op Wall Street, door zo'n huis te hebben. En nu ik daar dus vijf jaar mee bezig ben, talloze mensen die, be die bellen of een mailtje sturen. Ik werk niet op de Zuid, alsof ik ben nu überhaupt niet meer werkend, maar... Ik heb het gezien en gehoord, maar mag ik komen? En dat was ook dus aanleiding om te zeggen: hé, hey, die, die nieuwe poort. Dat is dus ook een, een poort uh, zoals Jeruzalem nederdaalt uit de hemel. Met poorten naar alle windrichtingen. Die staat dus ook open voor iedereen. Dus het is niet ook uitsluitend. Als je werkt niet, uh... niet op de zuidas. Bovendien. Eh, de zakenmensen, vraag maar eens rondvragen in de zorg eh, en in de woningbouwsector... waar ik vaak eh, spreker ben of dagvoorzitter. Je soort Zuidas-gedrag vindt zich ook plaats natuurlijk in de zorg. Weet je, zoveel mogelijk klanten minuten. Wat is, ja, ja, is Zuid, Zuidas-gedrag? Nou, Zuidas-gedrag, dus ik, ik ben dat gebied ook een beetje metaforisch gaan zien... van de eh, sky is the limit, eh, letterlijk... Uh, zo ver en zo hoog mogelijk. En het gaat om zoveel mogelijk dit en zoveel mogelijk dat moeten draaien. Ja, als, geld ik, ja, als, ik, als ik vrienden heb die journalist zijn, dan zeg je... ongelooflijk. Het gaat om zoveel mogelijk luisteraars. Het gaat om zoveel mogelijk kijkcijfers en zoveel mogelijk oplagen. En dan kom je weer in het onderwijs en ze moeten zoveel mogelijk gediplomeerden moeten de school verlaten. Dus het is een soort: iedereen wordt geregeerd door targets. En dat is natuurlijk al veel verder dan de financiële sector. Dus ik, ik, ik, ik geloof ook dat, dus terug naar de menselijke maat... dus ben je er maar gewoon mensen. Waar was het ook alweer om begonnen? Wat is het in den beginnen van de banken en van de zorg en het onderwijs? Nou, dat in den beginnen, dat hoop ik in de Nieuwe Poort bespreekbaar te maken. En kennelijk willen ze dat ook wel horen van je? Ja, absoluut. Die Zuidassers? Ja. Okay. Ja, maar dus die zuidasser die zitten in meer mensen... dan alleen maar mensen die daar werken. Oké. Okay. Um, Ruben van Zwieten, we praten zo verder, hier met het uitzicht op de uitgestrekte leegte van de Oostvaardersplas. Het is inmiddels half acht, tijd voor een overzicht van het nieuws, gelezen door Renate Evers. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. In Bangladesh hopen reddingswerkers nog altijd dat ze overlevenden vinden in het puin van een ingestort gebouw bij de hoofdstad Dhaka. Gisteren werden nog 29 mensen levend gevonden. Het reddingswerk verloopt moeilijk omdat de restanten van het gebouw erg instabiel zijn. Tot nu toe zijn ruim 350 doden geborgen. In verschillende kerken is vandaag aandacht voor het afscheid van koningin Beatrix... en de inhuldiging van Willem-Alexander. Zo is er een speciale viering in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam. Daar zal een vertegenwoordiger van het Vaticaan een felicitatie voorlezen van de paus. In Woerden is de bestuurder van een busje doorgereden nadat hij een jongen van tien had aangereden. De man kon vrij snel worden aangehouden nadat de politie een opsporingsbericht had verspreid via Burgernet en Twitter. De aangereden jongen ligt zwaargewond in het ziekenhuis. En na een renovatie van drie jaar kan er weer worden gevoetbald in het wereldberoemde Maracana Stadion in Rio de Janeiro. Volgend jaar wordt hier de aftrap gegeven voor het WK voetbal. En ook speelt het stadion een grote rol bij de Olympische Spelen in 2016. En tot zover in Hoofdnieuws. Dit is de zondag op Radio 1. Als u net inschakelt, een hele goede morgen. U begint deze dag met een uh, gesprek dat ik heb met Ruben van Zwieten. Een bevlogen jongeman die als ondernemende predikant... werkt in het zakendistrict van Amsterdam, de Zuidas. Daar zoekt hij naar manieren om het over zingeving te hebben... met ondernemers en zakenlieden. En uh, hij vertelde net voor het nieuws... eigenlijk met iedereen in Nederland die zo denkt, want... Uh, de Zuidasser... Ja, dat, dat lijkt een stereotyp... maar dat zit in ons allemaal. Uh, uh, uh, volgens uh, mijn gast... volgens Ruben... zijn we allemaal bezig met meer productie... Uh, uh, meer geld... Uh, en meer luisteraars. Um, uh, Ruben... Um ik hoor jou zo net dat, dat hele verhaal vertellen. En aan de ene kant zit ik tegenover iemand... die heel erg past op die Zuidas en die mentaliteit, denk je. En aan de andere kant vertel je dan zoiets... van dat je daar juist een tegenwicht voor wil, uh, wil zijn. Um, ik dacht, dat is die jongen die uh, in Harderwijk begon. Ja. In een uh, gezin, zei je net, uh, waar uh, de, de kerker wel was... maar niet heel nadrukkelijk meer. Um, wat, hoe besluit een gezonde uh, Harderwijker uh, dan uh, uh, theologie te gaan studeren... en, uh, en uh, dominee te worden? Uh, in Harderwijk op school, uh, in Ermelo, uh, woonde ik. Um, ja. Uh, het, is, uh, het is denk ik groep vier als uh, de, uh, de juffrouw vraagt... wat willen jullie laten worden... En ik op dat moment, uh, dat moment kan ik me dus heel scherp terughalen. Dat ik was vrij laat in het rondje. En dat ik dus echt twijfelde tussen uh, piloot en dokter. En voor het eerst was in dat rijtje ook Dominee daarbij. En dat ik dus heel lang twijfelde. En ik weet niet meer wat de beslissing dus ook is geweest. Maar ik zei dus Dominee. En de juffrouw die moest zo hard lachen. dat zij haar hoofd tussen haar benen deed. Van het lachen, ze boog voorover. En alle kinderen uh, lachten mee. En um, ik begon te huilen. Want ja, als je ja. het idee hebt dat je wordt uitgelachen. En niet kort daarna was er een ouderavond. En daar heeft uh, die juffrouw dus aan mijn ouders uh, excuus aangeboden voor het lachen. Maar ze zei gewoon, ja, ik heb dat gewoon niet uh, ja, echt eerder meegemaakt. Dus dat was een hele oprechte natuurlijke lach. En ik denk dat het ermee te maken had dat ik kort daarvoor... de begrafenis van mijn opa had meegemaakt. De vader van mijn moeder. Waarbij vooral wat oudere neven zeiden... Het is toch goed zo? Het is toch mooi geweest? En ik wist gewoon zeker, vanwege de nog meer bijzondere band van mijn moeder met haar vader, dat ik dacht, ja, dat is, klopt nooit als jouw vader niet meer leeft. Zo'n zo zoethoudertje van dat er misschien ja, weer een plek is waar zo. we elkaar weer zullen zien. Nee, die relatie is nu opgehouden te bestaan. En toen dacht ik, ja, over dit, daar wil het misschien wel over hebben of zo, dat denk ik. En dan uh, ben je natuurlijk puber, dan is het niet heel cool om, om dominee uh, te willen worden. Uh, maar mijn oudere boer hielp me een beetje. Ik denk ook in zo'n vakkenpakket. Weet je, hij was zes, zes jaar ouder en die, die, die was al aan het studeren. Die zei, maakt ook niet meer uit tegenwoordig wat je studeert. Je kan altijd nog <laughs> journalist worden, uitgever, uh, zelfs bankier. Komt allemaal wel. En uh, toen ben ik gewoon maar theologie gaan studeren. Maar toen zat ik toch weer met allemaal kinderen van dominees. Daar schrok ik wel even van. Hè. 11 september 2001 was min of meer mijn uh, eerste uh, collegedag. In september uh, van 2001. Bladendag. Beladen dag. Uh, maar op dat moment begon natuurlijk heel erg dat gesprek van het interreligieuze debat en de doorwerking in de samenleving. En daar, daar leefde ik van op dat het ook echt actueel was. Dat maar wat, natuurlijk... Ik wil eigenlijk even ja. terug naar dat, naar dat beeld van dat, van dat jongetje uit groep 4, die is al een jaar of zeven geweest zijn. Um, die, uh, wat jij beschrijft van zo'n begrafenis en waar mensen dingen zeggen waar jij niks mee kan, het gros van uh, de Nederlanders die zoiets meemaakt, keert het geloof en de kerk de rug toe op dat moment. Veel van de mensen die, die mijn collega spreekt in, uh, in het programma Adieu God... vertellen dit soort teleurstellende dingen uit de kerk... als reden om, uh, om op te stappen. Wat was er dan bij jou dat jij dacht, oh daar ben ik juist in? Ja. Um... Dus ik, ik kan dat enorm proberen te beantwoorden... Uh, maar op een gegeven moment realiseer je ook van... je vertelt dat verhaal natuurlijk ook. Mensen vragen dat aan je. En op een gegeven moment dan zet je dat beeld ook vast. Of ja, dit moet het ongeveer zijn geweest. Tegelijk denk ik ook vooral... het is ook een geheim of zo dat ik het ben geworden. Ik kan ook niet uh, op het moment dat ik zeg... nou, daardoor is het gekomen en dat is het geweest... dan, dan wordt het zo muurvast van zo is het gegaan. En dan denk ik, uh, dat is ook maar de manier waarop ik, dat, uh, waarop ik dat uitleg. Maar vooral dat die dominee denk ik dan toch ergens zei... Uh, dat het niet de bedoeling is dat mensen doodgaan. Uh, dat, um, dat dat inderdaad niet erbij hoort. <laughs> en dat, dat hij verzette zich met mij Kijk. tegen het feit dat mensen zeiden dat dat nou eenmaal bij het leven hoort. Nou, eenmaal bij het leven hoort. En, dat, en ik merk dat daar heb ik nu ook wel echt mijn werk van gemaakt. Als mensen eenmaal zeggen: van Dat hoort er nou eenmaal dat, bij. Dat hoor nou ik natuurlijk ook gewoon heel veel mensen in dat financiële systeem zeggen: ja, Zo werkt het systeem nou eenmaal. Dan, ja, met het bestand der dingen, daar leg ik mij niet bij neer, snap je? Ik droom ook dat het anders kan en dat het anders moet. Um, de, uh, je, hebt dus, je voelt dan een soort van roeping om dominee te worden... en tegelijkertijd trekt dat bedrijfsleven ook. Um, tijdens de studententijd, bedoel je? Ja. Nou, dat was eerlijk gezegd ook heel pragmatisch, bedoel... Uh... Je bouwt een studieschuld op. En je denkt, uh, ik, ik kan als nog eens opnieuw ergens gaan tappen achter de bar. Uh, Zoals zoveel studenten. In, in, in, ja, als een bijbaan. Maar ik dacht, misschien kan ik wel wat meer. Ik ben nu uh, president geweest van mijn studentenvereniging. Misschien hebben ze wel bij de Rabobank behoefte aan mij. En zo kwam ik bij die boerenbank... En ontdekte ik de structuur van de coöperatie... en merkte ik dat ze nog helemaal niet zo goed aanwezig waren bij jonge mensen. Dus ik ging het verhaal vertellen van een coöperatie, van Raiffeisen en zo. En ik zei, hou nou eens op met al die PowerPoint-presentaties. Vertel nou eens wie je bent en waarom je hier werkt. En ik ga jou interviewen. En dat werd een succes binnen die bank... En daar zeiden ze van nou even heel eerlijk: ja, we kunnen je geen baan geven, je studenten, want wat je nu doet, dat neemt een grote proportie aan. Ja, we raden je aan om naar de Kamer van Koophandel te gaan en dan huren we je in, zoals een soort ZZP'ers. Ja, dus ik kan, ja. Ja. Ja. ja. En, dat, en, en uh, ik denk dat dat is een hele mooie baas geweest is voor Zingeving Zuidas. Heel veel mensen denken daardoor ook: hij is één van ons en tegelijk is hij ook weer volstrekt anders. Want hij heeft theologie gestudeerd... en houdt zich niet bezig met uh, spreadsheets en uh, Excel. Uh, dat, is, denk ik, dat heeft enorm geholpen. en Dat mensen dus ook zeiden van... nou, ik... ik, ik uh als jij nog een keer dominee wordt, dan kom ik misschien wel langs. En toen deed ik ook bij het eerste cash ik zei, weet je nog dat je dat zei? Je kan alleen komen als je vijf collega's meeneemt. En dat namen ze heel serieus. Ja. Dus toen, en, en, en, en hoe werken mensen ook? Als ze dus tegen elkaar zeggen, het is hier wel druk, hè? Het heeft wel succes, dit. Nou, dit slaat wel aan. Dan, dan gaat het door. Um, uh, als jij met die ondernemers en zakenlieden in de weer bent... heb je dan het idee dat dat aankomt? Ja... Um, absoluut. Dus ik, en daarmee merk ik dus dat die, die kerk uh, en, en die traditie van die Bijbel... in Amsterdam vieren we nu een concertgebouw 125 jaar en 400 jaar dit... ik denk, die kerk, dat gaat zo ver door. Want al die, die laatste spreekbeurt voor mensen uit de, uit de voedselindustrie... dus de bestuursvoorzitter van Ahold en van Friesland Campina... en die eh, allemaal stuk voor stuk groot geworden met één of twee keer op een zondag naar de kerk. Dertig jaar daar niets meer aan gedaan. En ik herinner ook een beetje hen aan waar zij vandaan komen. Um, uh, en, dan, en dan wordt het hele basale dingen. Dus dan vertellen ze ook weer, en wij mochten niet dat. En dat verhaal in de Bijbel, u kent het misschien wel. Ja, dat legden wij altijd zo uit, maar u haalde dat net aan. En ik begrijp dat je dat ook heel anders kan lezen. Sterker nog, er staat gewoon iets anders en je vraagt naar je kinderen en je vraagt naar de manier waarop ze op dit moment beslissingen nemen, dan wordt het al heel gauw menselijk en dan merk je dat zij vervallen in clichés. En dan is het mooi als je andere, andere, andere perspectief biedt. Dus ja, dat staat aan. Tegelijkertijd zul jij ook veel horen, ja, maar zo zit het systeem nu eenmaal in elkaar. En mm. heb ik in elk geval niet de indruk dat datgene wat jij net omschrijft als uh, die, die zuid mentaliteit als dat, dat meer productie draaien, meer winst draaien... Een beetje de, de bonussencultuur, de graaikultuur die, die we er allemaal bij, bij zien. Uh, ik heb niet de indruk dat dat echt... zelfs met een crisis veroorzaakt door de banken... zie ik niet dat er bij banken uh, een, een, uh, iets is veranderd aan de bonussencultuur. Ik kan me ook voorstellen dat jij er een beetje moedeloos van wordt. Dat ze, voor jou voor een, dat ze bij jou langskomen voor een... Intermezzo, een zingevingsintermezzo, om vervolgens door te gaan met graaien. Nee, Jouw waarneming is heel scherp, absoluut. Dus ik, maar, en dat thematiseer ik dan ook weer zelf. Dus op een gegeven moment, ik zeg, als u hier nu komt... om uw bestaan te bewieroken, zo van... Uh... Nou ja, we Kijk doen dit, zin en, zin dit en dit en dit en tegelijk doe ik ook nog... en dan komt dat woord een stukje zingeving. Ja, dat doe ik er ook nog vandaag bij. Een stukje, ik zeg dus, u, u, u giet uw bestaan over met een saus van zingeving... En, dan, en voor de rest verandert er helemaal niets. Dus keer om, zou ik zeggen. Um, en en, en, en dat, dat moedig je dan dus ook aan. En, en het is inderdaad dat je wel eens denkt, van, wat haalt het nou uit? Dus Het zijn van die kleine succesjes dat mensen dus zeiden van, ik had laatst een MT-vergadering... een management vergadering En toen op een gegeven moment toen zei ik, toen hoorde ik mezelf zeggen... moeten wij dit nou wel met elkaar willen? En dat komt denk ik doordat ik in een aantal jaren nu hiermee meeloop... en meelees. En he, die noemden dat ook een profetische, volstrekt buitenkerkelijk... Hè, een profetische tegenstem. Nou, dat vind ik geweldig. Dus je, je voedt ook die enkeling. En ook om die banken... Ik dat besef leeft diep. Ik ontmoet vaak mensen van, van binnen zo'n organisatie uh, hoog en laag. En uh, om u ook een voorbeeld te geven... zo'n hele groep is samengeformeerd in now is the moment. Ze begonnen op het internet van wij willen, wij zitten allemaal... we kunnen nu uit het financiële systeem stappen zo van het veranderen. Toch niet of we blijven zitten en we helpen veranderen. En die komen dan ook naar mij toe en die zeggen... nou, laat de nieuwe poort dus mijn huis worden... waarin wij gevoed worden om als... Ja, kleine uh, uh, tegenstemmetjes in uh, de pensioenuitvoerder APG... en in de bank enzovoort dat te doen. Dus ja, je voedt wel die minderheid. Oké. Okay. Ik wil straks even een kleine sessie doen. Ja. <laughs> uh, we gaan nu in elk geval even naar, uh, naar muziek luisteren. Stef die maakte op verzoek van uh, de redactie van Dit is de Dag... een koningsnummer waarin hij zijn kijk op het Koninkrijk der Nederlanden bezinkt. Het was afgelopen week voor het eerst op, t, uh, op Radio 1 te horen. Het was zo mooi. Dus we dachten, we laten dat nog een keertje klinken. Hier is hij. Koninkrijk der Nederlanden, je bent de laatste jaren veel veranderd. Praat jezelf het donker in waar je ook het licht kunt zien. En je wilt houden wat je hebt in plaats van alles los te laten. Je zoekt een antwoord maar stelt jezelf geen wezenlijke vragen. Met je alles moet kunnen, tot elke grens vervaagt In een landschap waar elk heilig huis is neergehaald. Met je vrijheid die zo hoog in je verbleekte vaandel staat. Dat je niet meer ziet dat vrijheid zonder beperking niet bestaat. O Koninkrijk der Nederlanden, je bent misschien te snel veranderd. Te veel van het kind in jou met het badwater weggespoeld. En nu regeren hier de boekhouders met de angst voor later. Terwijl je bent gemaakt om in een storm op zee voorbij de horizon te varen. Dus laat de stuurlui aan de wal staan. Niemand weet waarom het hier draait. Hij is de zeilen lichte anker. De toekomst wacht en is de moeite waard. Lang leven dit land. Lang leven de toekomst. Lang leven de verbeelding als een brug over de afgrond. Lang leven degenen die voorbij zichzelf denken Lang leven de dromers die de verte verkennen Lang leven het verleden, lang leven de republiek Lang leven de wolken, de wind en de muziek Lang leven de storm, lang leven het optimisme Lang leven de liefde en naar de hel met het cynisme Lang leven het leven, lang leven de doden Lang leven degenen die in iets geloven Lang leven de atheïsten, lang leven alle goden. Lang leven het anarchisme en de tien geboden. Lang leven de verschillen, lang leven het nieuwe bloed van onze nieuwe koningin. Lang leven elke vreemdeling, lang leven alle mensen die hier wonen. Lang leven, leven de koning. Koning Willem-Alexander. Lang leven. Het koninkrijk der Nederlanden. Doe dat maar, doe dat maar. Vind ik leuk. Stef Bos was dat. De lang leven de koning, zingt hij. Ruben van Swieten, ben jij een liefhebber van het Koningshuis? Eh... Uh, ja. ja. Ja. Ik, uh, ik moest maar, er even nou, over nadenken. Ja, nou maar... Ik vind het nogal wat, want het, het, het, het, dat is ook weer zo'n voorbeeld van... zo werkt het systeem nou eenmaal, zo ben je nou eenmaal geboren. Dus dat, dat klinkt op zich wel weer uh, onbijbels, zou je zeggen. Maar een koning, ook, ook, ook, ook bijbels gesproken, is natuurlijk vooral... Wat, wat voor een koning ben jij, hoe rechtvaardig ben jij... En die symboolfunctie, uh, die vind ik zeker in zo'n losse samenleving vind ik ontzettend belangrijk. Nou, uh, als we kijken naar, uh, naar Maxima en, en Willem-Alexander... Uh, die, die komen uit dezelfde wereld als waarin jij verkeert. Heb je daar een beetje vertrouwen in? Een beetje vertrouwen in ze, in ja. de koningskoppel? Ik vond dat interview uh, vond ik een heel mooi teken van uh, mensen die heel duidelijk laten zien dat ze niet samenvallen met hun ambt... Maar, en dat ze gewoon mensen zijn, maar tegelijk heel duidelijk laten zien... dat ze wel hun ambt verstaan en zeggen, maar dit, dit is het gewoon. Zo werkt het staatsrechtelijk en daarom is het. En ik vond dat heel sterk. Zo van, wij, wij, ja die, die, die, die, die functie heb ik nou eenmaal toebedeeld gekregen... en die ga ik dan ook spelen, ook die rol. Okay. Met Ruben van Zwieten kijk ik uit over de Oostvaardersplassen. Dat is de plek waar we met dit is de Zondag in gesprek zijn... over hoe je zingeving ter sprake kan brengen... in het harde bedrijfsleven van het Amsterdamse zakendistrict de Zuidas. Elke gast in dit is de Zondag krijgt als cadeautje van ons een gedicht... dat speciaal voor hem of haar is geschreven. Rien van den Berg die is nu aan de telefoon. Goedemorgen, Rien. Goedemorgen, Kiva. Breng je poëtische ode maar aan Ruben van Zwieten. Ga je gaan. Ja, ik haal jullie dus even uit de Oostvaardersplassen en neem je mee het betonlandschap in. Het gedicht heet De As van Zuid. Dit is De As van Zuid en hier wil iedereen dat zijn bedrijf een toren wordt van glas en staal en steen. We weten echt wel hoe totaal vernietiging kan zijn, hoe kwetsbaar torens. Maar de bevrediging van keihard werken, het loon dat uitbetaald wordt in succes, status en geld, dat is zo mooi. Dat wordt zomaar een god, een kleine mensengod. En jij Ruben, wiens naam is Sien zoon, wie is jouw vader? Dat succes. Je preekt uit een enorme koningsblauwe stoel voor in de kerk. Ook dat kan groeien tot een god. Zelfs kerkwerk kan een toren zijn van glas en staal en steen. En zonder hart. De dichter van Psalm 61 bidt, mijn god wilt u mijn toren zijn en mag ik in u wonen. Wilt u, zeg maar, een god van kleine mensen zijn? Dan zoek ik de bevrediging van keihard werken, loon dat uitbetaald wordt in succes, status en geld. Maar dan in het besef dat al mijn torenbouw van deze aarde is: een toren voor de val. Ik heb een feestkleed aan. Zelfs wanneer alles valt, ik neerzit in de as van zuid. Dichter Rien van den Berg, bedankt. Graag gedaan. Ruben van Zwieten, uh, onze dichter, uh, die uh, spreekt je wel heel streng toe, hè? Ja, nou ja, heel begrijpelijk. Uh, dat is... Dat is daar, hij houdt dat... je een spiegel voor, hè? Ja, nou, maar dat Hij is zegt dat uh, je ook... moet bescheiden blijven. Snap je dat hij dat wil zeggen? Ja, ja, ja. Dat is, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk ook zo... Uh, het luistert echt ontzettend nauw uh, van waar doe je dit telkens voor? Doe je dit, uh, laten we is nooit uitgesloten. Ook dat zijn mensen. En uh, dat kan zomaar in wie dan ook groeien van uh, waar is het je nou om te doen? Uh, wil je groter en beter en bekender worden? Of uh, krijg heb jij je een roeping om dat te doen? Hm? Krijg jij dat meer dan anderen, denk je? Nou ja, wat natuurlijk duidelijk is, is dus dat... Uh, je komt heel veel in de media. Uh, je krijgt heel veel lezingen. Uh, heel veel aanvragen. Genomineerd voor spraakmakend theoloog. Enzovoort. En je, en je bent nog geen dertig. Uh, dus nog even je terug. Succes naar... kan makkelijk naar jou gaan. Nou ja, zijn, ook. Ja. Maar uh, tegelijk. Ik, ik bedoel, ik ben er nog helemaal niet. Ik, bedoel, ik heb nog helemaal niet het idee dat er een discipline gegeven is. En uh, ik denk dat heel veel mensen. Die, die, die, die met name wat, wat, wat kerkelijker zijn en zeggen... ja, wacht even, is dit, niet, is dit niet een soort valse profetie of zo? Dan zeg ik altijd, ja, waar beoordeel je me nou op? Omdat je een YouTube-filmpje aanklikt en je ziet uh, theater... en er wordt verteld vanuit een blauwe stoel die deze dichter ook aanhaalt. Maar uh, dat is allemaal vorm heb je naar het verhaal geluisterd. En beoordeel dan op de inhoud van wat je daar hoort. En dat is helaas denk ik niet gebeurd. En zo zie je dat heel veel mensen zeggen... van: nou, kom dan maar luisteren en dan uh, kun je zeggen... of ik te licht word bevonden of niet. Nou, We hebben nog een paar minuten. Um, uh, en we hebben het nog niet gehad over uh, hoe dat dan precies werkt. Hè? Dus, dus uh, ik ga nu naar de inhoud. Um, uh, ik, ik ben iemand die redelijk uh, van het hoofd is, zeg maar... Uh, ik ben iemand die zich lastig, uh, uh, uh, die, uh, lastig thuis voelt in kerken. Je uh, hebt niet zoveel met dat zingen. En, uh, dus ik ben volgens mij wel je doelgroep. Ik ben ondernemer ja, ja, ja. Uh, geweest heel lang. Ja. Dus volgens mij is die Zuidas-benadering ja. uh, Zuidas uh, prima. Wat doe je als ik dan bij jou kom? Hoe laat jij die, die, die Bijbel dan voor mij leven? Nou, wat ik, die mensen die heel veel met hun hoofd bezig zijn... die spreek ik ook in eerste instantie uh, in hun hoofd aan. Dat zijn heel veel mensen. En wat ik eigenlijk zeg is, uh, mocht je op HAVO, ateneum, gymnasium... hebben gezeten, wat wij gewoon vandaag gaan doen is vooral begrijpend lezen. Al die dingen waar je misschien met een uittreksel je ervan afgemaakt heeft. Wij gaan nu woordje voor woordje dat aanwijzen. Dus dat heb je dan ook kolometrisch uitgeschreven. En het mooie in deze tijd waarin we zoveel elkaar algemeen napraten... en grote woorden gebruiken, duurzaamheid... Innovatie. zeg ik, we gaan terug naar het verhaal. En de bedoeling is, de kunst wordt om te kijken of jij je kan lezen in... nou ja, laat ik nu als voorbeeld nemen in David, Koning David. Zo dadelijk zal het daar ook over gaan om half elf in mijn dienst. En die David, die staat natuurlijk voor, ik heb de macht. Ik heb geld tot mijn beschikking, ik heb status, ik heb aanzien. Ik zit aan de knoppen. Ik, ik, en mijn beslissingen doen ertoe, want dat heeft zijn uitwerking op heel veel mensen... Wij zijn allemaal zo'n Davidje. En dat hangt er vanaf waar je dan weer zit, maar heel veel mensen... En dan gaat het dus over, hoe ben je koning? Ik nou, David staat tegenover een Sal... En die is iemand die zegt telkens, ja, wat moet ik zijn nou voorganger. doen? Zijn voorganger. Zijn nee, voorganger, ja, andere koning. Wat moet ik nou eigenlijk doen? En die houdt vooral zo, als het gaat, houdt die, dat houdt hij vooral zo. Hij verandert helemaal niets. Het is nu helemaal zo. En dan komt die David, en die David, het enige wat hij daar krijgt te doen aan het hof van Sal... is hij gaat de harp spelen. En dan moet je maar eens kijken, mensen die heel stevig zijn en heel in hun handen knijpen, dat als er een harp klinkt, dan ontdooien je ze. Dan worden ze heel zacht, dan, dan gaat dat niet anders. En die David, die, die, die, die, ook hij wordt op een gegeven moment groter. Dus daarom is het dan, snap ik, dat is ook een heel mooi geticht, want daar gaat het eigenlijk over. Davidje vergeet wat zijn roeping was. Want Davidje, die zomaar van het veld was getrokken, wordt echt koning David. En koning David bracht een praal en op een gegeven moment loopt hij over zijn paleis... en hij ziet daar een prachtige vrouw in een soort jacuzzi liggen en die zegt, die wil ik hebben. Dus de man die alles in zijn leven tot dusver heeft ontvangen... die gaat van het ontvangen over in het nemen... En die neemt die vrouw en die laat die vrouw halen. En dat staat ook heel nadrukkelijk telkens in dat verhaal. En hij nam en hij liet haar halen. Dat wordt dus, zijn ontzag wordt eigenlijk macht, blinde macht. En eh, op het moment dat je zomaar over macht gaat praten of over ontzag... Dan, eh, dan, dan kan dat zomaar over je hoofd heen waaien. Maar op het moment dat je dat verhaal dus gaat lezen... en je ziet dus hoe David gewoon langzaam leeft van het ontvangen en dat langzaam verandert in het nemen... Nou ja, dat is natuurlijk heel herkenbaar in deze tijd. En jij, legt, jij zou voor mij dan ook het verband leggen naar mijn leven. Nou, ja. hoe, hoe dat in mijn. En uh, zit dat alleen in die graais, bonusnajagende zakkenvuller in het, in het bankwezen? Nee, overal in de mens schuilt iets van dat hij zijn menselijkheid probeert te ontstijgen. En wil worden als de goden. Daar moeten we allemaal voor, voor waken. En willen we willen allemaal gezien, gehoord en gekend worden. Ja. Um, we hebben er bijna een uur uh, gesprek op zitten. Jij rijdt zo naar bussen ja. en gaat daar een kerkdienst leiden. Um, preek je over de Nieuwe Koning? Uh, ja, of over ik de Oude? Preek dus over, ik, ik, ik preek over nou ja, dat ook uh, Willem-Alexander en Maxima... maar mogen blijven als deze Davidje. Dat ze weten dat ze leven van het ontvangene... En nou is dat ceremonieel koningschap natuurlijk niet zo... Dat, dat ze zomaar, weinig te nemen. Dat ze weinig te nemen valt. Maar nou ja, je ziet toch ook met voorbeelden als Mozambique... dat het ook zomaar mis kan gaan. Ja, dus ja, dat, ja, ze ja, ja. dat ze telkens weer beseffen dat ze... Wie is koning? Hij die aanlicht of hij die dient? Mooie uh, laatste woorden van uh, Ruben van Zwieten. Hartelijk dank voor je komst uh, en voor je verhaal. F uh, nog een fijne dag. Uh, geniet nog een beetje van de natuur zolang je hier bent. Uh, als u een indruk wilt van het werk van Ruben van Zieten of iets kwijt wil over dit gesprek... ga dan naar onze website. eo.nl/ditisdezondag. Straks, na acht uur op deze zender... uitbundig veel natuur met vroege vogels... Um, Menno of Janine? Ja, we ja, nou, Goedemorgen nee. Kiefer, wij zitten er allebei ook in de natuur. Net zoals jij en uh, klaar voor een nieuwe uitzending van, uh, van Vroege Vogels. Vlinderverkiezingen. Um, Vlinderverkiezingen. Ja, is, uh, wat zeg je? ja, de uitslag van de vlinderverkiezing, precies, die hebben we hier voor ons liggen. Welke zou het worden, zeg nou? We gaan het vertrekt direct allemaal vertellen na het nieuws van 9 uur. Van 8 uur, tot zo. Dinsdag 30 april, de troonsvissering. Radio 1 is erbij. Van maandagavond 7 uur tot dinsdagavond 11 uur. Het lijkt me een goed moment om deze stap nu daadwerkelijk te nemen. 27 uur non-stop radio. Live vanaf de Dam in Amsterdam. Kijk, vlak bij de koningin ben je nu. Zie je het nou? Met 17 presentatoren. Wat is nou onze koningin? 23 verslaggevers op 18 locaties. Zie je het nou? Gasten in de studio. Er zijn geen toeschouwers meer. De troonswisseling. Wij staan nu zelf op het toneel van de geschiedenis. Alle koninklijke gebeurtenissen op de voet gevolgd. Hey.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 Dit is Radio 1.